11 uur even kunnen met het NOS-journaal. In de Amerikaanse stad Miami is een overdekte voetgangersbrug ingestort. Volgens de senators zijn daarbij zes tot tien mensen omgekomen. De politie heeft dat aantal nog niet bevestigd. Een onbekend aantal mensen is naar het ziekenhuis gebracht. Het was een 50 meter lange brug over een grote snelweg. Toen hij instortte raakten meerdere auto's bedolven. Mogelijk liggen er nog slachtoffers onder het puin. De voetgangersbrug in Miami was gloednieuw. Hij was zaterdag geplaatst en nog niet in gebruik. Zeven oppositiepartijen hebben samen een initiatiefwet ingediend... om beloningen voor bankiers te beperken. Ze vinden dat grote banken bij een salarisverhoging... toestemming moeten vragen aan de minister van Financiën. Aanleiding voor de wet was het omstreden plan van ING... om topman Hamers een loonsverhoging te geven van 50%. Procent. Het aantal keren dat apotheken een bepaald geneesmiddel niet konden leveren is opnieuw gestegen. Afgelopen jaar was ruim 730 keer een medicijn zeker twee weken niet leverbaar, tegenover 710 in 2016. Apothekers waarschuwen al langer. Ze zeggen dat medicijnfabrikanten Nederland niet als aantrekkelijke markt zien, omdat zorgverzekeraars kiezen voor de goedkoopste medicijnen. Saudi-Arabië is in augustus ontsnapt aan een ramp... zeggen onderzoekers van Amerikaanse diensten als de FBI en de NSA. Een petrochemisch bedrijf was toen doelwit van een cyberaanval... die veel doden had moeten veroorzaken. Mogelijk zat Iran achter de aanval, schrijft de New York Times. De aanval zou zijn mislukt door een fout in de computercode van de aanvallers.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 Alle partijen in de Tweede Kamer vinden dat de benoeming van Selmayr... de hoogste ambtenaar van de Europese Commissie... de geloofwaardigheid van de EU schaadt. Geruchten gingen dat Selmayr commissieleden had omgekocht... om deze plek te krijgen. De Tweede Kamerleden willen dat het kabinet aandringt... op een transparantere benoemingsprocedure. De burgemeester van Waalwijk wil dat het openbaar ministerie optreedt... tegen mensen die stempassen voor de gemeenteraadsverkiezingen willen verkopen op internet. Het aanbieden of kopen van een stempas is verboden. De gemeente is zelf al iemand uit Sprang Capelle op het spoor gekomen. En volgens de burgemeester zijn er nog zeker elf andere aanbieders van een stempas binnen de gemeente Waalwijk.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 Het afschaffen van de dividendbelasting kost 1,4 miljard. Als je toch zo ongenuanceerd bent om die twee dingen één op één te beschouwen, is dat dus 14 miljoen per baan. Just say. En Margarine lust ik ook niet. Goedenavond, welkom bij dit Donderdagoog. Egidius waar best toe bleven. De aanhef van dat ontroerende middeleeuwse vers over een gestorven vriend... kent u vermoedelijk wel, maar wist u dat het onderdeel was van een handschrift... met nog veel meer liedteksten? En waarom gaat nu net Zweden bemiddelen tussen The Donald en Rocketman? En wat heeft de voormalige SP-leider te verhapstukken in Heerlen... En hoe zit het nou met die sleepwet die we geen sleepwet mogen noemen? U weet het allemaal, over een uur. Dat begint met de nieuwsoverzichten van vandaag. Donderdag, 15 maart. Ja, het Brits-Nederlandse Unilever heeft de knoop doorgehakt. Het hoofdkantoor van het bedrijf verlaat Londen en komt naar Rotterdam. Premier Rutte vindt het fantastisch nieuws. Heel blij, eh, omdat het echt een prachtbedrijf is. Afgaande op de reactie van burgemeester Abu Taleb zijn ze het daar in Rotterdam mee eens. Een geweldig opsteken voor Nederland. Geweldig opsteken voor Rotterdam. Ik zal zo meteen voor de Rotterdamse vestiging een uh, bosbloemen bloemen bezorgen. En ik verheug bij binnenkort op een gesprek met de top van Unilever. Volgens de regering laat de komst zien dat Nederland aantrekkelijk is voor dit soort bedrijven. Voor een kleinere economie als Nederland om dit soort hele grote ondernemingen hier te hebben: AXO, DSM, Shell, Unilever. Daar mogen we met z'n allen ontzettend trots op zijn. Oppositie heeft ook positief gereageerd. maar zette wel opnieuw vraagtekens bij de afschaffing van de dividendbelasting. De regering wil daarmee ook andere grote buitenlandse bedrijven naar Nederland halen. Als er een bedrijf voor Nederland kiest, is dat altijd fijn. Uh, maar ik vind wel nu dat het laatste argument voor de dividendbelasting om die af te schaffen ook van tafel is. Zo blij als ze in Rotterdam en Den Haag waren, zo teleurgesteld zijn ze in Londen. Unilever is een massive Britse compagnie. Leaving Britain is actually is quite sad. I would I would have been happier if they stayed. Ja, hij vindt het dus verdrietig dat Unilever het hoofdkantoor verplaatst naar Nederland en had liever gezien dat het kantoor in Groot-Brittannië bleef. De Britse premier May heeft Salisbury bezocht, waar anderhalve week geleden de Russische dubbelspion Sergei Skripal en zijn dochter werden vergiftigd. Zij herhaalde dat alles erop wijst dat Rusland verantwoordelijk is voor de aanval. We do hold Russia culpable for this uh, brazen, brazen act and despicable act that's taken place. En ze kreeg bijval van de Amerikaanse president Trump. Het blijkt er inderdaad op dat de Russen erachter zitten, zei hij. It looks like the Russians were behind it, uh something that should never ever happen and we take it very seriously as I think are many others.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 In Groningen heeft een anonieme bedreiger geprobeerd... oud-voetballer Jan Mulder weg te houden bij een discussieavond... over een plan om meer windmolens bij meethuizen neer te zetten. Het is ernstig. Wat verbeeld zo iemand zich? Die moet voor de rechten verschijnen. Ik, bedoel, ik, ik, ik, ik neem het mezelf ook kwalijk dat ik er één moment lacherig over heb gedaan. Hard. De discussie is gisteren al afgeblazen... nadat een journalist ook een dreigbrief had ontvangen. Voor Mulder kwam de dreigbrief een dag te laat... Ik kreeg hem een dag later, want onze postcodeadres was verkeerd ingetikt. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Nou, hopen dat de krant wel bezorgd wordt ten huize van Mulder... Jan van der Putten weet wat erin staat. Ja, voor het eerst is een Europese rederij vervolgd en veroordeeld... voor het illegaal dumpen van sloopschepen. Trouw schrijft dat twee bestuurders van de Groningse rederij Sea Trade straf hebben gekregen van 50.000 en 750.000 euro. Jaarlijks worden honderden afgeschreven schepen, afgeschreven schepen... via via naar India, Bangladesh en Turkije gebracht. En daar worden ze onder erbarmelijke omstandigheden gesloopt. Directieassistenten bij grote bedrijven zijn vaak getuigen van wangedrag bij de bazen, staat morgen in NRC Next. Maar daar durven ze dat niks van te zeggen uit angst voor vergelding. En dat blijkt uit een onderzoek onder ruim 200 directieassistenten in 25 Europese landen. De assistenten hebben het over misbruik, mismanagement en verspilling. En dan moeten we denken aan torenhoge hotelrekeningen of aan onnodige investeringen. De Volkskrant schrijft over een alternatief voor de petfles, de PEF. Een chemisch lettertje verschil, maar het schijnt toch heel wat uit te maken. PEF is lichter dan PET, het is sterker en het houdt koolzuurbubbels beter vast. En ook belangrijk, PEF kan worden gemaakt van plantaardige grondstoffen... zoals mais en suikerbieten. Nadelen zijn er ook, PEF composteert niet, dus de berg afval wordt niet minder. Dertig jaar geleden bestookte het Iraakse leger van Saddam Hussein... de Koerdische stad Halapja met gifgas. Duizenden mensen stierven op straat. In het AD vertelt een van de overlevenden... wat hij zag toen hij uit de schuilkelder kwam. Allemaal dode dieren. De vogels waren letterlijk uit de lucht gevallen. Door het mosterdgas en het zenuwgas rook het buiten naar zoete appeltjes. In de Bollestreek zijn ze doorgaans dol op toeristen... maar nu worden toch te gek. In de Telegraaf staat dat de bloemenvelden massaal door toeristen worden vertrapt. Kweker Anja Jansen vertelt... de mensen willen steeds gekkere foto's maken. Ze springen, liggen en huppelen in de velden. Tijd voor heropvoeding, vindt de bloembollenbranche. Er worden 500 borden geplaatst met de tekst... Please do not enter the flower fields. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. I'm not afraid to Say Gitaartjes, een Orgie Myers-orgeltje, hoe vaker je het hoort, hoe meer je hoort. In dit nummer, A Kids Heart, van Tim Knol. Zweden heeft hoog bezoek. Ri Jong-ho zelf is geland in Stockholm. Hij is de minister van Buitenlandse Zaken van Noord-Korea. Goedenavond, Marcel Burger. Goedenavond. Je bent journalist in uh, Zweden. En uh, je gaat ons uitleggen waarom de minister van Noord-Korea... minister van Buitenlandse Zaken... gaat spreken met zijn Zweedse collega Wallström. Ja, Zweden en Noord-Korea zijn ja, een soort van vrienden. Eigenlijk al sinds 1953, het einde van de Koreaanse oorlog. Uh, patrouilleren Zweedse militairen daar in die uh, gedeelde militariseerde zone. Maar Zweden heeft ook al heel lang, sinds 1973, een ambassade in Noord-Korea... Uh, in tegenstelling tot heel veel andere landen die dat dus niet hebben. Aha. Zweden heeft al jarenlang uh, zo'n speciale status, een speciale band... met Noord-Korea die andere landen niet hebben. En hoe is dat zo gekomen? Ja, Zweden is van oudsher eigenlijk een soort communistisch land, een soort ideaalstaat voor Noord-Korea, al is het nooit echt uh, communistisch geweest, was meer een socialistisch land met heel veel communistische trekjes, ja. en dat staan die Noord-Koreanen er wel aan, en aan de andere kant, Noord-Korea was eigenlijk van oorsprong bedoeld als een... Communistische staat. Ja. En uh, ja, de Zweden vonden dat ook wel eigenlijk een, een, een goed idee. Want uh, die, die linkse Zweden, die, uh, die keken uh, naar Noord-Korea, zoals bijvoorbeeld hier in de jaren zestig naar Cuba werd gekeken of zo, moet ik het zo zien? Ja, ook Zweden Kijk ook op die manier naar Kuba. Als je kijkt naar... Zweden heeft eigenlijk heel lang geprobeerd... om een soort losse band te houden tussen het Westen en het Oosten. Dus tussen Rusland en Amerika. En ja, daardoor kon Zweden eigenlijk een speciale rol spelen met Noord-Korea. Hmm. En uh, je zegt, uh, ja, ze, ze, zijn, ze zijn bevriend. Ik bedoel, zou je die, die verhouding ook nu nog zo moeten karakteriseren? Of uh, kijken ze in Zweden... Net zo naar Noord-Korea als toch een groot deel van de wereld... namelijk een hele nare dictatuur... waar vooral de bevolking veel te lijden heeft. Nou, het gekke is dat Zweden eigenlijk altijd al die warme band... of ja, vrij warme band heeft gehouden. En dus ook gebruikt bijvoorbeeld... om uh, Amerikaanse gevangenen in Noord-Korea vrij te krijgen. Dus Zweden heeft heel lang bemiddeld... en doet het nog steeds actief uh, met Noord tussen Noord-Korea en Amerika in. Hmm. Uh, Zweden is wel natuurlijk net als... Nederland en net als veel andere landen een beetje angstig voor die uh, nucleaire bom... die daar uh, dus in Noord-Korea ligt en die ze kunnen gebruiken. Maar aan de andere kant denkt ze, ja, als, zolang wij kunnen praten met Noord-Korea... is de kans op een kernoorlog veel kleiner. Hmm. En uh, waar denk je dat het gesprek over gaat morgen? Tussen Ri Yong ho en uh, meneer, of is het mevrouw Walström? Het is dus, uh, Margot, dus mevrouw Walström. Ja. Uh, ja, de Zweden zelf, het ministerie zegt hier zelf... we gaan het hebben over de verhouding tussen Noord-Korea... en Australië, Canada en de Verenigde Staten. Maar waar het oh. eigenlijk over gaat is... waar gaat Trump Kim uh, ontmoeten? Waar gaan Noord-Korea en uh, de president van Amerika elkaar ontmoeten? En misschien wel in Zweden, dat weet ze niet. Maar uh, waar gaan we het over hebben? Waar gaan we elkaar zien? Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Zweden zorgt dus eigenlijk uh, uh, voor het zijn van een doorgeefluik tussen uh, Washington en uh, Pyongyang. Ja, want uh, het nieuws kwam in ieder geval tot mij uh, via de, de Amerikaanse krant de Washington Post. En daarin wordt gesuggereerd dat Zweden gaat bemiddelen... tussen Trump en, en uh, Kim Jong-un. Maar dat is niet officieel bevestigd. Hè? Of, of zeggen de Zweden wel dat dat ook officieel de bedoeling van dit bezoek is? De officiële bedoeling van het bezoek is dat Zweden uh, gaat praten met Noord-Korea... over de banden tussen Noord-Korea en Amerika, Australië en Canada. Ja, ja. Zo wordt het officieel gerapporteerd. Ja. Uh, maar iedereen, iedereen die met enig inzicht hier in de Zweedse uh, regering... Uh, die, die er wat inzicht op heeft, die zegt van ja, dit gaat eigenlijk maar over één ding. Uh, waar gaat Trump uh, Noord-Korea ontmoeten en waar gaan we het over hebben... en hoe kunnen we ervoor zorgen dat een kernoorlog voorkomen wordt. Mm. En in dat opzicht is Zweden daar al veel langer mee bezig... al sinds de jaren zeventig, om mm -hmm. continu met Noord-Korea te praten. Dus voor Zweden is het eigenlijk niet veel anders dan wat het voorheen al was. Het enige verschil is, nu is er een mogelijk een historische uh, ontmoeting... tussen de Amerikaanse president en de baas van Noord-Korea. Ja, en... Als zo'n ontmoeting in Zweden zou moeten plaatsvinden... Bedoelt, zijn de Zweden daartoe bereid? Vinden ze dat een goed idee om dat in Zweden te laten doen? Ja, ik denk dat de Zweden daar zeker toe bereid zijn. Ik vraag me alleen af of dat uiteindelijk zover zou komen. En misschien dat er nog een, een soort derde land daarvoor gevraagd zou worden. Maar Zweden heeft zeker de mogelijkheden en de ruimte om die ontmoeting te laten plaatsvinden. En het zou eigenlijk een soort illustratie kunnen zijn van ja, de, de decennia lang uh, stille diplomatie... die vaak Zweden heeft gedaan uh, namens Amerika, maar ook namens Noord-Korea om uh, toch een soort plekje op het wereldtoneel te kunnen krijgen. Ja, want er zijn natuurlijk uh, eerder, hè, met name uh, onder, onder Clinton... Uh, zijn, er, zijn er onderhandelingen geweest tussen de Verenigde Staten en, uh, en Noord-Korea... ook over dat kernwapenprogramma. Liep dat dan ook altijd uh, via Zweden? Wat, wat, wat doet die ambassade in Pyongyang, wat Zweden als een van de weinige landen heeft... wat doet die daar precies? Ja, de ambassade doet heel veel. Die behartigt dus ook de belangen van Amerika, min of meer. Uh, de ambassade heeft eigenlijk continu contact met de Noord-Koreaanse autoriteiten. Vaak ook uh, voor Amerika, omdat dat de enige manier is waarop Noord-Korea en Amerika met elkaar kunnen praten, vaak. Mm -hmm. um, dat is eigenlijk. Altijd al zo geweest sinds 1973, sinds dat die ambassade daar is. Dus het is eigenlijk nooit gestopt. Uh, die, die diplomatie, die contacten zijn er eigenlijk altijd al geweest. Dus die ambassade is er heel actief in. Aan de andere kant, in, in Stockholm is ook de Noord-Koreaanse ambassade actief. Dus uh, er zijn vrij goede, uh, vrij nauwe banden voor zover je dat nou kunt noemen, tussen deze twee landen... Ja. Uh, die eigenlijk al dichter heel lang bestaan. Ja. En je, je noemde helemaal in het begin Zweedse militairen die ook ge, gelegerd zijn... Uh, in of bij die gedemilitariseerde zone tussen Noord- en Zuid-Korea. Wat, wat doen die daar precies? Ja, officieel bewaren ze de vrede. Ze <laughs> zou in de gaten dat Noord-Korea niet over Mooi de grenzen werk. gaat. Ja. Mm -hmm. ja. Maar dat doen ze dus al sinds 1953 en dat doen ze dus dagelijks. Ze zijn er dagelijks bij betrokken. Hmm. Oké, okay. nou zou Zweden er ook nog iets aan kunnen overhouden... Hè? want ik begrijp dat er nog een rekeningetje openstaat... van duizend Volvo's die in de jaren zeventig <laughs> geleverd zijn... Ja, en ze rijden nog steeds. Uh, er zijn uh, laatste foto's <laughs> ja, door de Zweedse ambassade. Onverwoest bij auto's. Ja, de ambassade in Pyongyang die heeft er laatst nog uh, een paar op de foto's gezet. Uh, er schijnen dus inderdaad die Volvos, Die rijden nu met 500.000 kilometer op de teller. En die zijn niet stuk te krijgen, die gaan gewoon door. Nee, maar, maar die zijn inderdaad nooit betaald? Die zijn nooit betaald, nee. Maar de Zweden is daar niet boos over. Het is eigenlijk nu een soort, uh, uh, soort een praktische grap geworden. van: god, We hebben ze gegeven en ze rijden nog steeds rond. En kijk eens hoe goed onze auto's zijn. <laughs> Oké. Okay. Hartelijk dank, Marcel Burger. Graag gedaan. The days that I Completely was dat van Carol Emerald. En de drummer is ook klaar. We gaan even luisteren naar oud-SP-fractieleider Emiel Roemer, vlak na zijn afscheid van de Tweede Kamer. En, ja, ik ben ook 38 jaar uh, actief voor de SP. Ik weet niet beter dan dat ik uh, alle tijd die ik had, uh, vroeg s'avonds laat uh, dat ik voor de SP op pad was. En nou weet je op een gegeven moment van jij ja, zet er nu een punt achter. Kom je nou in een zwart gat? Of, of, of, of krijg je daar weer prachtige nieuwe dingen die ik voor de samenleving kan gaan doen? Vast wel. Maar die, je kijkt wel naar uit zo van oeh, en nu? Ja, en er kwam inderdaad wat voor uh, Emiel Roemer, want hij wordt waarnemend burgemeester van Heerlijk. Goedenavond, meneer Roemer. Goedenavond. Hartelijk gefeliciteerd. Dank u wel. U bent er blij mee, neem ik aan. Uh, ja, uh, het, is, uh, het is zeker uh, uh, heel mooi om dit te mogen doen. Al is de, de reden heel erg triest. Het is natuurlijk de gezinssituatie. Uh, en de ziekte van het uh, kind van de huidige burgemeester van Heerle. Ja. Wat de oorzaak is dat er uh, gezocht werd naar een, uh, naar een waarnemer. Dus dat is het mindere. Ja, een ernstig ziek zoontje ja. heeft hij. Hè. En, ja. uh, maar, en, en het is heel snel gegaan. Hè, want hij heeft gisteren pas uh, zijn uh, ja. tijdelijke terugtreden bekendgemaakt. Uh, werd u toen meteen gebeld? Of wat, was er van tevoren nou, het was al? Iets, het was al een weekje eerder. Dat het al bekend was... werd gemaakt. Oh, ja. En dat okay. de gouverneur, zo heet het in Limburg. Hè, de commissaris ja. van de, ja. de ja. op zoek moest naar, naar een waarnemer... omdat hij toch vond dat het omdat het voor een langere periode is... dat hij toch iemand daar neer wilde zetten. Ja. En nou ja, hij vroeg aan mij of ik daar, ja, daarvoor beschikbaar was. Ja, en u zei meteen ja, of hebt u nog even moeten nadenken? Nou, ik heb wel vrij snel ja gezegd. Ja. <laughs> Meteen is dat, hè? als u zegt vrij snel. <lacht> ja. um, u had het net in dat fragmentje even over... dat ja, misschien toch ook wel een beetje een zwart gat. Hebt, hebt u er last van gehad of, of beviel het wel om even uh, niks te doen? Of hebt u helemaal niet niks gedaan? Nou, ik heb het uh, nog verschrikkelijk druk gehad uh, met van alles en nog wat. Dus ik, gelukkig is het geen zwart gat uh, geworden. Maar ik hoorde mensen ook wel eens zeggen van... Uh, nou, je moet toch wel rekenen op maanden dat je moet afkikken... ...en tot rust moet komen. En ik had zoiets na een paar weken van nou uh, uh, geef mij maar weer uh, gewoon een normale baan... ...want ja. ik wil wel aan de slag. Het Hoe? kriebelde wel heel erg snel, moet ik zeggen. Hoe hebt u ze gevuld? Uh, nou ja, het, was, uh, sowieso, het lag er sowieso nog wel wat achterstallig onderhoud uh, thuis. Dus uh, ik kon gelukkig thuis nu wel even flink aan de gang. is dus dat letterlijk uh, onderhoud? Ik bedoel, er moest er getimmerd en gezaagd worden? Uh, uh, ja, er was ook wel wat letterlijk onderhoud bij, oh, ja. ja. Ja, dus ook even wat opknappen wat, wat je de afgelopen tijd hebt laten liggen. Um, en het was ook nog campagnetijd. Dus daar heb ik ook nog wel het een en ander kunnen helpen bij afdelingen. Dus ik, ja, ik heb het toch nog wel uh, lekker druk gehad. Ja. Gelukkig maar. U bent de eerste burgemeester van SP-huizen. De SP uh, bestuurt Klap. wel uh, al, al in vrij veel plaatsen mee, wethouders. Maar de eerste burgemeester, hoe belangrijk is dat? Nou, we hebben het, dat weet ik nog niet. Daar moeten we nog maar eens achterkomen. Kijk, we hebben lange tijd uh, gezegd dat, uh, zeker in de periode... dat het echt in de achterkamers beklonken werd... wie waar uh, moest gaan zitten, van welke partij. Toen hadden we er al sowieso uh, geen behoefte aan om dat te gaan doen. Uh, en er kwam ook nog eens bij dat wij uh, natuurlijk nog een redelijk jonge partij zijn. Zeker als je realiseert dat wij pas in 94 in de Tweede Kamer zijn gekomen... Mm -hmm. Uh, dat wij natuurlijk wel gedacht hebben van de, de belangrijkere posten zijn voor ons... als we willen gaan besturen, natuurlijk om uh, goed intern opgeleide wethouders... en gedeputeerden af te leveren. En we hebben in de afgelopen periode ook heel wat plaatsen meer... Uh, hebben wethouders en gedeputeerden moeten leveren. Inmiddels de helft van de provincie... En, uh, uh, heel veel plaatsen, vier van de zes grootste steden. Dus daar lag ook heel duidelijk onze prioriteit. Mm -hmm. Maar je groeit als partij wel door. En op een moment hoor je ook van... Uh, wordt het ook niet de tijd om eens te gaan kijken... of het burgemeesterschap uh, bij de partij past... en of dat, uh, en of dat iets wordt. Ja. En, nou ja, zo'n functie als waarnemer-burgemeester is dan ook voor, voor mezelf... maar ook voor de partij natuurlijk een ideale plek om dat, te, om dat uit te proberen. Ja, ja het, is, het is even uitproberen dus. Ja. ja. Um, nou, nou zei u het net al, u, u, u was er eigenlijk nooit zo voor om burgemeester te worden... want die benoemingsprocedure die, die, uh, die deugt niet. Um, daar is toch niet zo heel veel nog aan veranderd, of wel? Nou, er is de afgelopen jaren gelukkig wel degelijk uh, aan veranderd... doordat het uh, nu heel duidelijk uh, door de gemeenteraad uh, gekozen gaat worden. Uiteindelijk blijft het een benoeming, ja. uh, maar wel op voordracht van de gemeenteraad. Een vertrouwenscommissie die ook echt uh, met, uh, met kandidaten in gesprek gaat... en uiteindelijk ook uh, aangeeft uh, met welke kandidaat ze eigenlijk door willen. Is dat in dit geval eigenlijk ook zo geweest? Of, nee, bij waarnemerschap is dat niet van. zo. Ja. Uh, dan beslist uh, een commissaris van de Koning... Hij gaat wel op gesprek bij fractievoorzitters van alle partijen uit de gemeenteraad. Ja. En vaak zie je ook wel dat hij met meerdere namen komt eh, om daar met de mensen over te spreken. En uiteindelijk neemt hij dan zelf een beslissing eh, nadat eh, een kandidaat die hij voor ogen heeft... Eh, een goed gesprek heeft gehad met de fractievoorzitters van de gemeenteraad. Ja, En weet u of dat nu ook geweest is dat hij meerdere namen had en daarover gesproken heeft? Ik begreep dat, die, dat er nog een kandidaat was, maar dat heb ik, eh, ik heb verder niet ja. gevraagd... Eh, en dat gaat me ook niet aan, dat hoef ik ook niet te weten. Nee. Maar dat is nu ook gegaan. En ja. ook, uh, ah. Ik ben zelf dus ook uh, dinsdagavond in Heerlen geweest... om met de fractievoorzitters in de gemeenteraad te spreken. Ja, maar ja, de fractievoorzitters. De SP is de grootste fractie in Heerlen. En uw partijvoorzitter, Ron Meijer, is daar de fractievoorzitter. Ik zeg, uh, Thierry Baudet, kom er maar in. Nou, dat is uh, erg gemakkelijk uh, gezegd. Natuurlijk heb je daar een, een fractie, uh, maar goed, als, uh, als een VVD... Uh, uh, burgemeester in Wassenaar zit, dan zeg je ook niks. Uh, nou, dat weet u niet of ik <laughs> dan niks zeg. Nee, maar uh, kijk, het, bij, het is sowieso een, een waarnemerschap. En de ja. gemeenteraad uh, die heeft natuurlijk wel degelijk uh, invloed gehad bij de, bij de commissarissen. Ik denk als alle andere partijen hadden gezegd van... we zien meneer Romer totaal niet zitten om hier een aantal maanden uh, als waarnemer te zitten... dat hij uh, mij niet voorgedragen had. Nee. Wat maakt u geschikt als, als burgemeester? Uh, nou ja, als je hoort wat de commentaren zijn geweest toen ik stopte als Tweede Kamerlid en als partijleider. Eh, kwam heel veel naar voren de betrouwbaarheid, eh, kwam veel naar voren een verbindend karakter. Eh, eh, mensen kunnen verbinden, maar ook partijen kunnen verbinden. Nou, dat zijn natuurlijk wel eigenschappen die wel heel goed uitkomen als je burgemeester bent. Ja, want wat, wat, wat is de belangrijkste eigenschap die een burgemeester moet hebben? Nou, natuurlijk uh, um, echt de, de, de man of vrouw voor, voor de gemeente zijn. Uh, je bent natuurlijk het uithangbord van de gemeente... maar je hebt dus ook een, uh, een groot belang om partijen tot elkaar te krijgen... om te zorgen dat problemen worden opgelost als het gaat over uh, veiligheid. Nou, de, uh -huh. in het zuiden van Nederland zijn nogal wat... Uh, ...issues als het gaat over veiligheid. Je hoort het in Brabant in ja. Limburg. Uh, we hebben het van de week uh, weer de nodige voorbeelden gehoord. Zeker. Uh, dus, dus er ligt een belangrijke taak om, uh, om daarin te verdiepen... ...en te zorgen dat je daar wat kunt, uh, voor elkaar kunt krijgen. Ja, nou ja, dat, dat voorbeeld waar u op doelt... ...dat is de burgemeester van Voerendaal... Ja. ...die met een pistool werd bedreigd uh, op, op straat. Ik geloof dat die bij een stoplicht stond of iets, iets dergelijks. Uh, Schrikt u daarvan? Als u, als u net al aan het praten bent over burgemeesterschap van Heerlen... Nou, ik schrik sowieso uh, als er elke keer weer zo'n geweldsincident is... voor iemand die voor de publieke zaak zo'n uh, ja. uh, nou ja, behoorlijk inzet. Uh, uh, dus ja, natuurlijk schrik je daarvan. Een het kwart is, van de burgemeesters wordt bedreigd door criminelen, ja, las is ik in de krant on, echt onacceptabel. En ja. dat is wel weer een reden waarom ook heel veel burgemeesters met recht zeggen... dat er uh, aan veiligheid nog wel veel meer door het kabinet uh, geïnvesteerd mag worden... dan als ze nu gedaan hebben. Hmm. En je hoort dat niet alleen in Limburg, je hoort het ook in Brabant... en tegenwoordig ook in Gelderland, dat ze zeggen van... ja, we hebben echt veel meer capaciteit nodig om te zorgen... dat we die grote criminele organisaties ook daadwerkelijk aan kunnen pakken. En de afgelopen jaren is dat natuurlijk fors bezuinigd... bij politie, justitie, maar ook het forensisch instituut, noem maar op. Zelfs ook nog even bij de veiligheidsdiensten. Ja, dat, dat heeft de veiligheid geen goed gedaan. Ja, en in Heerlen heeft dat natuurlijk ook gespeeld... Want Iets wat daarbij dan altijd om de hoek komt kijken... dat is uh, ja, de, de drugshandel, uh, niet in de laatste plaats. De wietteelt, uh, een van de burgemeesters van Heerlen, meneer De Plade heeft altijd erg gepleit voor het ook legaliseren van de achterdeur. Um, hoe staat u daarin? Nou ja, eh, ik denk dat eh, dat is natuurlijk vooral een, een beleid... wat vanuit Den Haag moet komen. En u weet, mijn partij, eh, en heb ik ook zelf ook altijd gezegd... dat ik een groot voorstander ben van legalisering. Mm -hmm. eh, maar eh, als je daar aan de slag gaat... Eh, en dat geldt voor alle collega's die in, eh, in Brabant en Limburg zitten... Eh, ja, dan zie je dus dat, die, dat het geen kleine criminaliteit meer is. Het zijn echt goed eh, georganiseerde grote eh, eh, bendes die daar opereren. Ja. En daar heb je ook echt wel geld en capaciteit voor nodig... Eh, om, om dat echt aan te gaan pakken. Dat is, dat is geen, uh, geen klein bier. Nee. Um, hoe verhoudt het, het aansturen van een college van BMW zich... tot, tot het uh, leiden van een fractie? Nou ja... Uh... Ja, hoe verouwt zich dat? Het is, leiding geven is leidinggeven Je zult mensen moeten, uh, uh, moeten ondersteunen, moeten sturen. Je moet een vergadering goed leiden. En vooral uh, tot, uh, snel tot besluiten komen omdat je met elkaar door wil. Ja. En uh, zo zit ik wel in elkaar. Ik bedoel, ik vind het hartstikke mooi om gezellig met elkaar te zijn. Maar als er, uh, als er gepresteerd moet worden, dan, dan mag de lat hoog liggen. Ja, nou wordt er wel eens gezegd... Uh... Als je de intocht van Sinterklaas niet fatsoenlijk kan doen... als je Sinterklaas niet fatsoenlijk kan ontvangen... dan ben je eigenlijk niet geschikt als burgemeester. Wat, wat, wat, wat denkt u over uw eigen vermogens die nagaande? Nou ja, dat is een mooie vraag voor. Uh, als mijn klus, cluster straks uh, op zit. Uh, vraag het dan maar hoe het gegaan is. Ik geloof niet dat de komende maanden Sinterklaas een intrede zal doen in Heerlen. Dus dat probleem hebben we niet. Nee, gaat u dat halen, <laughs> denken we? Ja, dat weten we, dat weten we nou, natuurlijk ik hoop helemaal vooral niet. Vooral nee, voor nee, het nee, gezin nee, van niet. Nee, nee, nee, zeker. Nee, dat weet u niet. Oké, okay. nou, die test die moet dan nog misschien even opgeschoven worden. Of, of ziet u dit voor uzelf toch ook wel als een opstapje naar een echt burgemeesterschap? Ik heb, uh, ik heb geen idee. Het is, uh, um, uh, natuurlijk krijg je hier uh, na afloop uh, wel degelijk een beeld van of het bij je past en of je het ook leuk vindt. Mm -hmm. uh, en dat zal uh, zeker meewegen in, in een besluit wat ik daarna ga doen. En ook ja, wat, wat komt er weer op je pad? Nou, dit was iets wat nu op mijn pad kwam, wat ik een, uh, een eer vind om te mogen doen. Uh, en ik, ja, ik, ik, ik kijk er naar uit om uh, uh, vanaf morgen voor heerlijk te zijn. Ik wens u veel succes, meneer Roemer. Dank u wel. Dank u wel.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 The man who can't be moved. De script was dat. De coalitie noemt het een antiterreurwet. Critici hebben het over de sleepnetwet. Deze wet op inlichtingen en veiligheidsdiensten, de zogenaamde WIV... gaat de AIVD meer bevoegdheden geven. En daar mag u volgende week woensdag via een referendum... Uw mening overgeven. Huip Modderkog is onderzoeksjournalist bij de Volkskrant. En in een podcast gaat hij in op de voor- en nadelen van de wet. Goedenavond, Huip. Goedenavond. avond. Ben je er zelf al uit? Nee. <laughs> en uh, waarom niet? Om, omdat het gewoon ontzettend moeilijk is... om zo'n zo grootse en, en complexe wet uh, samen te vatten in een simpel uh, voor of tegen. Hmm. Maar dat wordt wel van ons gevraagd. Ja. En ja. dat, dat is dus ook de lastigheid komende week voor, voor, voor iedereen. Oké, okay. nou laten we toch uh, wellicht een overvloeden, want er is al heel veel over gezegd en geschreven... maar laten we toch de hoofdpunten even uh, een beetje langslopen. Um, de eerste vraag, want dat is het belangrijkste argument... is de huidige wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten achterhaald. Ja. ja, die is inderdaad achterhaald. Uh, een van de belangrijkste problemen met die huidige wet... is dat die toestaat om ongericht communicatie uit de lucht um, op te slaan... Um, maar zoals veel mensen weten, gaat inmiddels bijna al ons verkeer, als onze communicatie, gaat via glasvezelkabels. Uh -huh. De diensten mogen daar wel bij, alleen gericht en niet ongerichter. Um, en dat uh, is een van de redenen waarom die wet. Uh, en dat, dat mogen ze in, in de oude communicatietechniek mogen ze dat wel ongericht. Ja, dus dat, dat gebeurt met die, uh, met die uh, de, de schotels in Buren. Uh, daarmee wordt satellietverkeer uh, uh -huh. uit de lucht gehaald en dat mag ongericht. Uh, en een ander onderdeel is bijvoorbeeld het uh, hekken. De hekbevoegdheid wordt uitgebreid. Uh, dat is best ingrijpend, uh, maar dat is, uh, nou ja, on, zeggen de diensten niet of ook nodig... vanwege de technologische ontwikkelingen. Oké, okay, dus dat is stap één. Wat nu al in, in de ether, zeg ik even simpel, ja. mag, dat mag straks ook op de kabel. Ongeveer, ja. Ongericht zoeken, wat is dat precies? Ja, dat, nou dat betekent niet dat de diensten zoals zeg maar de uh, parkeerdiensten in Amsterdam... Uh, of in andere steden hè, rond gaan rijden en maar gewoon wat gaan rondsnuffelen. Mm -hmm. Dat betekent dat zij een zoekvraag formuleren. Dus bijvoorbeeld, uh, wie communiceert er met een uh, regio in Jemen? Mm -hmm. um, uh, en dan um, op de kabel gaan kijken van nou ja, wat voor internetkabels liggen daar bijvoorbeeld? Mm -hmm. um, en, en, en dan een eerste indruk gaan krijgen, wat voor soort verkeer gaat er nou van Nederland... naar zo'n regio in Jemen. Daarbij hmm. moet worden aangetekend, het is wel belangrijk... dat zo'n zoekvraag altijd um, uh, het meest um, gericht moet zijn. Het, het middel moet het meest gericht zijn. Het moet proportioneel zijn en het moet noodzakelijk zijn. En dat wordt getoetst. Door? Um, uh, dat wordt in eerste instantie getoetst door de minister. Nou, Die zeggen. zoekvraag wordt aan de minister gesteld? Ja, maar dit wordt ook weer gecontroleerd door een onafhankelijke commissie. De TIB, de Toetsingscommissie. Vooraf? Uh, ja, vooraf. Uh, en als hij zegt, uh, nou, dit, uh, dit is een te grove zoekvraag. Bijvoorbeeld, een te grove zoekvraag zou zijn... we willen graag weten wie er allemaal googelt op jihad... los van dat dat technisch niet mogelijk is om dat, um, te, um, uh, daarop te zoeken... Um, is dat ook veel te grofkorrelig. Mm -hmm. um, um, uh, dus Dat zou niet mogen. Uh, en daar wordt ook nog achteraf op toegezien... Um, of, de, of door een andere toezichthouder, de CTIVD... of dat inderdaad rechtmatig is gebeurd. Ja and als ze dat materiaal dan gevonden hebben... Hè? als ze die, ja. al die vragen zijn positief beantwoord... ja, uh, het, is, het is niet een te zwaar middel. Uh, het is ook niet een te brede zoekterm. Uh, ja, je mag en, gaan kijken. En, ja. en, en de dreiging is zo reëel dat jullie mogen gaan kijken. Uh, wat kunnen ze dan met al die informatie? Want dat zijn dus appjes, dat zijn mailtjes... dat zijn mobiele telefoontjes, van alles en nog wat. Ja, maar dit is ook al, hier gaat het eigenlijk ook al een beetje mis in het debat. Ja. Uh, op zich begrijpelijk hoor. Uh, want uh, je, je zegt appjes... Ja. Um, WhatsApp, is de, iedereen krijgt zo'n meldingje als je iemand een berichtje stuurt, en encrypt. Yeah. Um, dat betekent dat die diensten, um, al zouden ze het aftappen, niks kunnen zien. Niks. Hmm. Dus um, niet, niet, niet alleen de inhoud niet, maar zelfs niet wie stuurt er eigenlijk een pakketje naar wie. Hmm. Het is wel relevant Zeker? Om, om te weten. Dus het, het beeld van, en bijvoorbeeld Gmail... dat is niet end-to-end Crypt, heeft een SSL-protocol... maar ja. ook daar geldt hetzelfde voor. Het ja. is heel moeilijk te zien. De inhoud is sowieso onmogelijk te zien. Ja. Dat maakt het werk van die diensten ook ja, lastig. En dat gebeurt dus zelfs met dit tappen. Als de vrees is dat daar jouw communicatie bij zit... nou, dat zou kunnen. Maar als dat dan bijvoorbeeld om Gmail of WhatsApp gaat... dan kunnen de diensten helemaal niks zien. Nee. Al zouden ze het willen... Nou hoor ik de baas van de AIVD, meneer Bertolet... Die, die heb ik de afgelopen week zo'n beetje iedere dag horen uitleggen... dat ja. we ons helemaal geen zorgen moeten maken. Want die zegt eigenlijk dezelfde dingen als jij. Het is niet zo dat we dat zogenaamde sleepnet uitgooien. We moeten heel gericht zoeken, we moeten toestemming vragen. Het wordt gecontroleerd, we kunnen lang niet alles lezen. En bovendien zegt hij er dan ook altijd bij, we moeten... Wettelijk verplicht het lichtste middel gebruiken ja. dat voor deze situatie. Eigenlijk ben jij dat met hem eens? Wat is dan het probleem? Nou, hier heeft hij inderdaad gelijk. Ik denk dat er een aantal problemen zijn. Het gaat om hele ingrijpende bevoegdheden. En dat dus niet alleen deze sleepnet waar bijvangst bij kan zitten, die kan best groot zijn, die bijvangst. En alsnog zijn er mensen die niet zo goed weten hoe ze. Uh, nou ja, wat ze niet maar uh, mm -hmm. andere versleutelde middelen moeten gebruiken. Uh, dus het, uh, en het gaat ook bijvoorbeeld om dat hacken. het hacken via derden, via mensen die dus geen doelwit zijn via de dienst. Het gaat echt wel om grote bevoegdheden, het verzamelen van uh, DNA-materiaal. Mm -hmm. uh, dus dus dat, dat is op zich terecht. Maar um, ik heb ook wel een beetje het gevoel, alsof we hier, uh, alsof er heel veel op deze discussie wordt geprojecteerd. Um, wat eigenlijk over. Um, andere zaken gaat. Dus politie, um, belastingdienst, wat de Incassobureaus over ons uh, uh, verzamelen. Da he, dus het gevoel van er ontglipt ons iets. Onze privacy wordt op allerlei manieren aangetast. Ja. Dat projecteren we een beetje op deze discussie over de, um, uh, over de inlichtingenwet. En, en, en hoor ik daarin dat is dus niet helemaal terecht. Nou, niet als het gaat om de grootste voorstellingen die er soms spelen. Hè. Dus hmm. massasurveillance, een sleep net door het internet, of zoals een van de tegenstanders van de wet zegt bij elke mail de AIVD in CC, dat is echt onzin. Dan, hmm. dan, dan, dan heb je de proporties niet begrepen. Nee. En die bijvangst, waar je het net over hebt, wie, wie controleert wat daarmee gebeurt? Um, nou, de, de bijvangst, uh, daar, een, een, een, daar wordt er ongeveer 98% van weggegooid. Daarvan, daar gaat de CTIVD ivd op toezien. Nou is dat natuurlijk een beetje een, een gek uh, percentage... want als je meer verzamelt, is 2% nog, he, nog steeds veel. Ja, en je weet ook niet of niet iemand er toevallig een printje van gemaakt heeft... en in zijn bureaulaar heeft gestopt. Ja, maar het is dus wel relevant te weten. Het moet, altijd een, he, de, de, de moet, het moet geformuleerd zijn waarom je überhaupt wil gaan zoeken. Ja. Um, maar dat is inderdaad waar. Da daar kunnen dus uh, relevante gegevens dus zitten. In eerste instantie gaat het dan vaak om de metadata. En dan uh, krijg je het volgende. Dat de diensten gaan zeggen. Oké, okay, we weten nu wie er allemaal communiceren. Bijvoorbeeld met Jemen in Nederland. Um, we hebben een analyse daarvan gemaakt. Nu willen we op netwerkniveau kijken wie dat allemaal zijn. Mm -hmm. uh, dan moet er weer toestemming worden gevraagd. En daarna kun je bijvoorbeeld naar de in inhoud gaat, gaan. Maar dan moet er weer toestemming worden gevraagd. Nou... Eigenlijk best veel waarborgen. Dus een van de argumenten tegen is altijd: van ja, dat kan je nu wel zeggen. En nu kan het misschien ook geen kwaad. Maar wat als we een keer een onbetrouwbare overheid krijgen? Ja, nou, dat is een beetje een moeilijk argument, omdat, um, uh, ja, het is zo dat de. Politiek zeg maar, hè, een, een, een, af, kan bepalen waar die diensten een onderzoek of uh, waar die diensten prioriteit leggen, maar dat gaat op hele grote onderwerpen. Dus dat, dat is bijvoorbeeld nucleaire proliferatie, of linksextremisme, of rechtsextremisme of terrorisme. Dat is het. Diensten kunnen nooit zeggen: van, uh, Nou, ga, la, laten we daar eens onderzoek gaan doen. Dat, mm. bedoel, dat zijn uh, uh, toch ook wel gescheiden werelden. En dat staat ook in die wet gewoon. Dat ja. staat ook in die wet, ja. Ja. Ja. Maar ja, uh, ja, maakt allemaal niks uit. Bijvoorbeeld, uh, CDA-leider Buma heeft al gezegd: Ja, wat er ook uitkomt, die wet die komt er. Ja, nou, dat, is, dat, dat vind ik wel echt jammer. Want kijk, je, je zo'n zo referendum is een heel uh, lomp en bot middel om zo'n zo complexe wet samen te vatten. Um, aan de andere kant zie je nu wel: we hebben het er hier nu over. En er ja. is er echt wel een discussie aan te staan. We hebben, dat is winst. Er is meer discussie dan toen die wet door de Eerste en Tweede Kamer ging. En het zou nou zo mooi zijn als die coalitiepartijen zouden zeggen... Van nou, ten eerste, um, we gaan uitleggen waarom wij we die wet zo belangrijk vinden. Dat doen ze niet. Um, dat, is, dat is jammer. En ten tweede, als er nou een duidelijk nee uitkomt... dan gaan we dat aangrijpen om te kijken, oké, okay, waar zit dan het bezwaar? En laten we daar dan nog eens naar kijken. Hmm. Want je wilt toch ook dat juist dit soort ingrijpende bevoegdheden. Dat, daar een, nee, nee, dat je als samenleving. of dat je steun hebt vanuit de samenleving. Nou, laten we, laten we hopen dat, uh, daar, dat de politiek voor dat laatste in ieder geval toch nog gevoelig is. Dankjewel, Huipmodderkok. We gaan heel even luisteren naar Gerrit Kommeij. Egidius, waar best u bleef? Milang naar die gezelle mien. Nu koorst die dood. U liet smiet leven. Dat was gezelschap, goed en de fien. Ja, u hoorde Gerrit Komrij die voorlas uit zijn eigen bloemlezing van Nederlandse dichtkunst. Egidius, waar best u bleven, Langt na die gezellin. Het zijn de openingszinnen van een ontroerend klassiek Nederlands gedicht. Dat kende ik. Van het uh, Gruthuze handschrift had ik maar vaaglijk gehoord. Maar daar blijkt het in te staan. En onze gast Herman Brinkman van het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis... heeft van dat handschrift een heel mooi boek gemaakt. Samen met Ike Loos. Zo mooi dat het bekroond is met de vakprijs. De Kruiskampprijs. Gefeliciteerd, meneer Brinkman. Dank u wel. En welkom in de studio. Nu willen wij alles van dat Gruthuze handschrift weten. Wat is dat voor handschrift? Dat is een, uh, een handschrift uh, van 600 jaar geleden en dat is uh, best wel veel ja. voor onze taal. Ik bedoel, het is niet een, een het staat vol met uh, literaire teksten, uh, uh, hoogwaardige teksten, echt uh, teksten door mensen geschreven die geweldig uh, meesterschap over de taal hadden. Ja. Ja, dat, dat, dat Gerrit Komrij dit voorleest is natuurlijk ook niet voor niets. Uh, hij was een groot liefhebber van die poëzie. Ja. Um, maar de taal is erg veranderd. En het is dus ook heel moeilijk om toegang te krijgen tot zo'n taalschat. Ja, 800 jaar geleden... 600 jaar geleden. Oh, sorry, ja, rond 1400. Rond 1400, 600 jaar geleden. Um, ja, ja, hoe, hoe ontwikkeld was onze taal al? Hoe, hoe Nederlands was het Nederlands toen al? Kan je daar iets over zeggen? Ja, die, die taalfase noemen we middel mm -hmm. uh, Het is eigenlijk de taalfase voordat in de 16e eeuw... en in de 17e eeuw vooral onze taal... Uh, Gestructureerd wordt zodanig dat wij een modern Nederlands in gaan herkennen. En de Statenbijbel is daar bijvoorbeeld heel belangrijk in. Hmm. Uh, in die tijd hadden we geen algemeen beschaafd Nederlands. Er was geen uh, standaardtaal. Er waren regionale talen. Hmm. En in dit geval hebben we een, een, uh, een, een literair document uit het West-Vlaams. West-Vlaams, bij Brugge uh, Brug. uh, in de buurt. Ja, ja, wij denken dat het in Brugge is, is ontstaan. En wat staat erin? Uh, daar staan alleen berijmde teksten in. Er staan geen teksten in. Mm. Uh, maar het is een zeer divers handschrift. En de kern ervan, bestaat uit drie delen... de kern ervan is een liederenverzameling... Uh, van vooral wereldse liederen. En dat is heel bijzonder. Er zijn 150 liederen bijna. Allemaal voorzien van muzieknotatie. Dat maakt mm. het heel bijzonder. Omdat wij zo'n verzameling niet hebben... van wereldse liederen uit die tijd, zo oud... en dan al helemaal niet met muzieknotatie. Nee. En waar diende het voor? Dat is een hele goede vraag. Je zou zeggen: als je een tekst hebt en er staat een melodie boven, nou dan kun je die wel zingen. Ja. Maar het boek is niet gebruikt om, om eruit te zingen. En de, de, dat kun je eigenlijk bewijzen door, door te kijken naar uh, hoe, die, hoe dat allemaal genoteerd staat. Er is bijvoorbeeld op één plek heel duidelijk uh, in, in die grote middenverzameling een, een melodie, die staat onderaan de bladzijde, maar om hem te kunnen zingen, moet je de bladzijde omslaan... en daar zie je de tekst pas. Dus je kunt daar niet tegelijkertijd naar de melodie kijken... en de tekst zingen. Hmm. Dus het is veel een, een documentair... Uh, uh, documentaire notatie. Ja, Hier ja, is een dus niet, niet om te gebruiken, maar om vast te leggen. Nee, en ik denk ja. dat, in, dat voor het gebruik, want natuurlijk die liederen zijn echt gezongen, ja. uh, uh, heeft men zich bediend van losse bladeren waarschijnlijk. Ja, dat die liederen echt gezongen zijn, dat kunnen we bewijzen, want uh, we hebben een fragmentje van het lied. Ik zag een schuurdeuren openstaan. Ik zag een schuur de openstaan Is s'avonds als de manen scheen als ik er ben waande gaan stak ik me tegen in een Ik zag er niemand aan. En twee. daar zag ik twee weer hitte binnen die foto liggen te groepen waard. Pijnstom is zuster eruit. Waar gaat het over? Ja, het is wel zeer, zeer spannend. Het is een, een, een, een, een figuur die. Uh een, een, een patertje en een zustertje uh, de liefde ziet bedrijven in een, in een schuur. En uh, ziet dat ze ook zich uh, te goed doen aan allerlei drank. En op een gegeven moment naar voren springt. En zij schrikken op en hij doet zich te goed aan alles wat daar ligt. Ja. Want de, om, dat soort boertige teksten staan er ook Die in. Die staan dus. er dus ook in. Ja, ja. hele, hele komische, komische teksten. En inderdaad boertig. Ze, ze doen een beetje denken ook aan de middeleeuwse kluchten. Ja. Het is een beetje... Uh, Vette humor, ja. vette humor die erin staat. Ja. Ja. Is het geschreven door, door, zijn die teksten geschreven door één dichter? Of uh, wat weten we daarover? Daar weten we heel weinig over. Het interessante is wel dat een um, uh, groot aantal van die, uh, van die uh, vooral minnenpoëzie die erin staat, daar, daar zitten namen in verscholen. En die, die zitten in acrostigons. Acrostigons, dat is net zoals bij Wilhelmus, lees je de eerste letters van, van, de begin, van, de, van de alle beginregels achter elkaar... van ja. boven naar beneden dus ja. eigenlijk, dan, dan, dan lees je een tekst. Hier vind je allerlei vrouwennamen in terug. Nou, die, die vrouwennamen, die zijn uh, waarschijnlijk geen, uh, geen dichtersnamen... Nee. Uh, maar uh, de adressaten... Dus de vrouwen die eigenlijk worden toegezongen. toegezongen ah. Maar dan op een versluierde manier. Wie zouden dan met uh, die open schuurdeur toegezongen zijn? Ja, en daar en... staat dus ook geen... In dat genre past het dan weer niet. Nee, nee, nee. nee. nee, nee, nee. Nou heet het het gruthuze handschrift... maar dat, dat heeft niks van doen met de schrijvers hè, van die teksten. Nee, nee. nee. Uh, Lodewijk van Gruthuze is, is, is uh, ja, een heel bekende uh, Brugse edelman... Die leefde uh, in de tweede helft van de 15e eeuw. Er staat ook een prachtig Grutische paleis in Brugge. Een, echt een, een, een stadspaleis. Dat was van hem. Heeft hij ook laten bouwen. En hij is de eigenaar geworden van het handschrift. En dat weten we omdat op de eerste bladzijde er een, een wapenschildje staat. Mm. En uh, daar staat wat tekst omheen. Die tekst is later pas, 18e eeuw of zo, erbij geschreven. Maar mm. dat wapentje, daar hebben we ook onderzoek naar gedaan. Mensen van de KB hebben dat gedaan. Uh, dat is authentiek. 15 ja. nou, u noemt hem de KB de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Waar die tekst is. Maar hij is dus van de Belgen. Hoe komt hij in Den Haag? Ja, dat hem is, gejat? Ik zal dat heel kort proberen uit te leggen. Maar het is een lang verhaal. Uh, het is een van de laatste handschriften. die uh, Heel belangrijke literaire handschriften. Die in particulier bezit waren. De Me meeste van wat wij hebben. Het, het handschrift van Hulde Het Comburgse handschrift. Ik kan ze allemaal opnoemen. Mm -hmm. zijn in... Publieke handen. De, de, ze kunnen in, in Duitsland liggen, in België, in Nederland. Maar dit was een privéhandschrift. Wie had het? Um, Baron de Kroeser de Berge. Uh, de, dat was eigenlijk degene bij wie het ontdekt is. En zijn nazaten hebben dat in het kasteel Kool, Koolkerken altijd bewaard. Het was dus gewoon van de, van de familie. Ah, en en, en het, hoe is het in Den Haag gekomen? Het is in Den Haag gekomen omdat de familie heeft besloten... dat het belangrijk was om het te verkopen. Hm. Om, uh, redenen voor, ja, eigen redenen, privé redenen. Uh, zij hebben, willen, hebben dat heel discreet willen doen. Dat is in België niet gelukt. Toen is hij in alle stilte naar de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag gegaan. Daar hebben geheime onderhandelingen plaatsgevonden. Die hebben wel vier jaar geduurd. Mm. En uh, daar moest dus stilzwijgend geld voor worden verzameld. Mocht geen rugbaarheid aangegeven worden. Het is heel moeilijk om dan ook geld te genereren. Mm. Um, wij, waren in al die tijd te, wij werkten in die tijd. Ike en ik. Ike is er niet meer... Maar wij werkten in die tijd naar, um, um, aan, aan, aan die editie en wij mochten dat toen zien. Het was een enorme verrassing dat men bezig was, maar wij mochten daar helemaal niks nee, over zeggen. zeggen. Nee, nee. En zijn de Belgen nog kwaad dat we dit uh, onder hun uh, neus nu niet, nu niet meer, oh, maar, dat maar, maar toen duur, bekend werd dat het, uh, dat het verkocht was, was er veel ophef in België mm. en, uh, ja, eigenlijk als je je daarin verplaatst, is het ook wel terecht, want zij beschouwen dat als een belangrijk cultuurgoed. Uh, Heeft dat de, de politiek bereikt? Hebt de minister ja, zich daar Ja, ja, er is zelfs uh, inderdaad in het Vlaamse parlement zijn daar vragen over gesteld. Er is in de, in de pers een, een hevig debat losgebroken ge, over de vraag: uh, hebben, zorgen wij wel goed voor ons eigen cultuurbezit? Hmm. Uh, en daar, um, uh, ja. Dat, dat, dat is iets wat, wat inderdaad ook heeft, ervoor heeft gezorgd... dat er een duidelijker lijst kwam... van wat het land nog mocht verlaten en wat niet. Hm. Maar ja. in dit geval was dat dus te laat. De Koninklijke Bibliotheek in Den Haag heeft het aangekocht... en heeft ook meteen gezegd... Maar, maar wij willen dat niet claimen voor onszelf. Dus wij maken een mooie website. En op de website van de Koninklijke Bibliotheek... is er een bladerboek... en dan kun je alle bladzijden van het handschrift... met een transcriptie uh, bekijken. Hm. In detail ook... En uh, zo kennis maken, ook aan de hand van, van uh, toelichtende teksten en wat muziek aanklikbaar ja, is. We hoorden net al wat, dat is te vinden. Ja. En, uh, dus, dus het is eigenlijk toch van iedereen op die Heel manier. Heel toegankelijk. En bovendien is er nu dat prachtige boek waarvoor we die prijs hebben gekregen. Hartelijk dank, Herman Brinkman. Um, dit was het oog voor vanavond. Morgen is het vrijdag, dan is er weer een oog en dan natuurlijk met Simone sigarette.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 het hele jaar gratis bezorging zelfs op zondag. Wordt nu lid van Select op pol.com. Wist je dat je met jouw motor kinderlevens kunt redden? Ruim op voor Kika. Verkoop spullen die je niet meer nodig hebt. Of koop iets moois op marktplaats.nl slash kika. En geef zo kinderen met kanker een toekomst. Je bestelling zelfs in de avond gratis laten bezorgen. Wordt nu lid van Select op pol.com.